Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Wielrenster Annemiek van Vleuten is voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. Bij de WKA in Australië verrassen ze de anderen in de laatste kilometer met een aanval en kwam solo over de finish. Bijna had van Vleuten niet eens meegedaan aan de wedstrijd. Eerder deze week liep ze een breukje op in haar elleboog. Maar omdat Demi Vollering uitviel vanwege een positieve coronatest, besloot ze alsnog mee te doen. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van acht uit Amsterdam-Noord. Via een Amber Alert vraagt de politie iedereen uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is. De jongen heet Noufal en is gisteravond niet thuisgekomen. De politie wil graag van mensen horen waar hij voor het laatst gezien is en hoe het met hem gaat. Hij is heel licht getint en draagt een zwarte joggingbroek en een donkerblauwe jas met capuchon. Zijn schoenen zijn donkerblauw met rood.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 De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in de film One Flew over de Nest uit 1975. In deze film met Jack Nicholson speelt ze de verpleegkundige Nurse Ratched... die in een psychiatrisch ziekenhuis werkt. Fletcher won er een Oscar mee en zette een nieuwe standaard voor filmschurken in Hollywood. In de jaren 80 en 90 speelde ze in tientallen series en films. Ze overleed gisteren in haar huis in Frankrijk. Ze was 88 jaar.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 You made me touch your- face needs much more.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 Zfm. ZFM, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. I bet she's not like me She's out on fancy free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 Um, ...door wethouder uh, Gert-Jan Gert Bluis... ...die gaat dan voorlezen in drie verhalen... voorlezen ...van uh, Bart Chabot en uh, Marion Bloem... ...kader Ab Abola. En die kun je dus uh, gratis kun je die bijwonen. Mag je, mag, je uh, mag je zo naar binnen lopen? Mag je zo naar binnen lopen. Uh, uh, maar meld je toch wel van tevoren wel even aan... dus ...dat is misschien toch wel handig... ...bij de blauwe tram. Ja. 023 30 40 700 is het telefoonnummer.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 Ergens naartoe. Weet je wel. Ja, dus echt heel veel behoefte aan. Dat was even een Evelyn brand. Uh. Ja. ja. Uh, dan uh, uh, is er natuurlijk dans en beweging voor senioren. Dat is elke vrijdag. En dat doet uh, Connie Lodewijk. Onze Connie doet dat. Elke vrijdag van uh, kwart over tien tot kwart over elf. Uh, ook bij Pluspunt. De blauwe tram. En dan, uh, dat kost 10 uh, euro per maand. Mm -hmm. En uh, nou, dan... Uh,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 Nou, Gerne, we zijn weer uh, redelijk bijgepraat. Ja, dat alle, Al je informatie is natuurlijk ook op de website te vinden. WWW.zandvoort.nl. Ja, uh, dus. ja. Nou, dat wordt helemaal goed. Gerry, bedankt. Ja. Graag en uh, we spreken je volgende maand voor het nieuwe programma. Ja, zeker weten. Dankjewel. Dank jullie wel. Doeg. Dit is Z.F.M. Zandvoort. De collega, ik heb het idee dat ik een zwemmer in notie. zie. Klopt daar ja, een spartel daar? Iemand in zee schreeuwt met heel veel emotie. Is het een kind of een afgedreven oma? Een met puber zonder zwemdiploma? Een dame is het zonder zwemtalent, Haar nooddekking bevalt niet onbekend. Dat door mij het takenpakket van de gemiddelde strand wacht. Maar volgens mij hebben wij al vele malen. U hier zo uit het water moeten halen. Drie keer al de afgelopen week. en gister nog de ripie hoog van spreken. Red mij, red mij. Het gaat steeds fout, maar niet te min. Gaat u toch opnieuw het water in.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 Vrouw, maar daar zijn wij niet voor, hoewel uw vraag sympathiek is. Wij moeten waakzaam zijn, heel de dag door. Vooral er echte paniek is. Ach kom ik trein jullie reddingsvaardigheden. Mijn hobby houdt ons alle drie tevreden. Door mij zullen ze jullie nooit ontstaan. Ik geef niet te zin aan uw bestaan. Dus red mij, red mij. Ja dat is misschien wel waar.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 Uh, ja, je kan niet alles laten zien. En eigenlijk de lijn die we gekozen hebben is: hè, uh, het is natuurlijk een tentoonstelling dus we hebben vooral gekozen voor zaken die voor een breed publiek interessant zijn. Boten, auto's, reddingsposten, uh, maar ook wel wat laten zien van het werk, hè, de opleidingen die we doen. En geprobeerd daar iets van vroeger uh, te vinden en iets van meer heden ten dagen. En dat is niet zozeer van dit jaar, maar van de afgelopen 10, 15 jaar. Waardoor je ook goed het verschil ziet: hè, letterlijk van linnen tent naar nou ja, prachtige kazernen waar we het materiaal mm -hmm. opslaan.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 Tot hoe lang blijft de tentoonstelling staan? De tentoonstelling blijft staan tot in ieder geval 9 oktober. Dus dat is nog een kleine twee weken. De borden blijven ook daarna bewaard. Dus we zijn nog aan het kijken of we in de toekomst nog ergens op een andere plek die borden kunnen laten zien. Leuk. Want ze zijn mooi genoeg. Ze gaan zeker niet de vuilnisbak in op 10 okay. oktober. Nu is het seizoen een beetje ten einde. En als het heel waait, dan zie ik heel veel kiteservice...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 I'm a man of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 Maar uh, ik heb ook uh, verschillende merk uh, uit uh, Nederland en Duitsland, Grieks oh, je hebt en dus, um, is ja, een, een, een heel breed uh, kledingpalet. Ja, ja, en uh, ook uh, een uh, exclusief merk uit Italië. Oké. Okay. Uh, komt ook uit, uit uh, mijn regio, La Puglia, en dat is in zuid Italië.